Profezieën rond de geboorte van de Heer Jezus in het Nieuwe en het Oude Testament, dat is het thema van deze aflevering in Eindtijd en Jan Van Banneveld, heel hartelijk welkom. Er zijn nogal wat profetieën over de geboorte van de Heer Jezus, zowel in het Nieuwe als in het Oude Testament. Die niet vervuld zijn. Dat, niet was, vervuld zijn. dat, dat is de tragiek. Ja. We hebben het een paar afleveringen geleden gehad over die oude Simeon. Maar jij zegt over de geboorte van de heer Jezus. Zijn die niet vervuld? Want hij is ja, er ja, geboren. Nee, nee, maar rondom de geboorte rondom. van de heer Jezus. Laten okay. we het zo stellen. Ja, okay. Neem die oude Simeon die de heer Jezus in zijn armen uh -huh. nam in de tempel. En die sprak over heerlijkheid voor uw volk Israël. Ja. Dat is alleen maar ellende gekomen. Uh -huh. En er is nog veel meer. Nu gaat het over de koningsprovencieën. Ja. En dat is... Om het toch even zeggen, dat is voor de Joodse mensen een van de aanleidingen om te zeggen: Yeshua, dat is zijn Joodse naam, ja. kan nooit de Messias zijn. Want hij is geen koning geworden. En die engelen zongen wel vrede op Aha. aarde, maar sindsdien is er geen vrede op aarde geweest. Ja, Wat klopt. is daar toch mee aan de hand? Ja. Neem nou de engel Gabriel, ik heb het hier voor me liggen. Aha. Hij zegt tegen Maria: hij zal zoon van Allerhoogste genoemd Waar worden. Waar leest hij dat? De, is voor de kijkers wel even makkelijk om te weten. Ja, natuurlijk. Lucas 1, vers 32. Jaha. En dan staat hier, de Heer God zal hem de troon van zijn vader David geven. Ja. En hij zal als koning heersen over het huis van Jacob. Mm -hmm. Logisch dat ze iedereen in Israël verwachten dat hij koning zal worden. Ja. Logisch dat ze verwachten dat de Herodes weg zou jagen. Maar ja, en wezen, toen men allemaal hosanna riep en, en hij binnenkwam, uh, zeg maar, op een ezel uh, en allemaal klederen op de weg en palmtakken. Palm, ja, ja. Dat was toch hun koning. Toen zagen ze hem wel als koning. Ja, nou, dat moeten we dan straks even kijken, waarom ja. het toen ook weer ja. misgegaan is. Ja, ja. Ja, dat is toen op een gegeven moment misgegaan. Dat is duidelijk. Niet op een gegeven moment, die wijs uit het oosten. Die kwamen eraan, wat zochten ze? Hij zei zochten, waar is de geboren koning van de Joden? Ja. En ze wisten het precies, de schriftgeleerden, ja. die tekst uit Micha aan te halen. En gij, Bethlehem, Ephrata. Neem nou eens eentje nog. Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Aha. Die Toen hij weer kon praten, ja. want hij was stom, ja. omdat hij de engel Gabriel durfde tegen te spreken... Ja. Dat staat in hoofdstuk 1, ik moet even kijken welke verzen het zijn, vers 68. In vers 68, gelooft zij de Heer de God van Israël, dat Hij heeft omgezien naar Zijn volk, Hij heeft het verlossing gebracht. Ja. Ja, nou ja, zij zagen dat letterlijk. En de kerk, ja, dat moet je geestelijk zien. Ja. Maar die Zacharias, die zag dat niet zo geestelijk. Want als we dan in vers even zien, vers 71, lezen we. Hij heeft ons verlossing gebracht. Uh -huh. om ons te redden van onze vijanden. Ja. En dat waren die Romeinen natuurlijk. Ja, op dat moment zeker. Ja, ja. uit de hand. Van, ja, nu zijn er nog meer vijanden ja. in deze tijd. Dat is een ernstige uh, ja. zaak. Nee, zeker. Ja. Want het ja. wordt tijd dat Israël eens een keer verlost wordt van, van hun, alle vijanden. Van al ja. hun vijanden. Ja. Ja. Van allen die ons haten. En dat hij ons zou geven zonder vrees. Uit de handen van de vijanden verlost, hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid. Ja. Dat zou dus moeten gebeuren. Verlossing, en dan kan Israël God heel rustig dienen. En dat is niet gebeurd. Ja. En Johannes de Doper... Is dat, is dat een trauma voor, voor het Joodse volk? Nou, in zoverre een trauma dat ze nu nog steeds zeggen, de gelovige Joodse mensen, wanneer komt Messias? Ja. Ik heb je dat verhaal van dat kleine meisje verteld. Mm -hmm. dat, uh, dat, dat toen er een, jongen, een Nederlandse jongen met een oranje kroon op in een optocht meeliep, dat als een jasje trok en zei, Atah <laughs> ben jij de Messias? <laughs> ja, ja. Nee? En, en toen we daar in de gebieden rondreisden in een, een Joodse school, <coughs> en die lerares die vertelde van de ellende die ze meemaakten, ja. van alle overvallen en alle gevaren. En toen vroeg een van ons, Wanneer is het afgelopen? En toen aarzelden ze wat en heel zachtjes zeiden ze: Wanneer Messias komt? Ja. En, ja. en dat is de intense dus dat, verwachting. En dat leeft nog heel duidelijk. Dat leeft vooral bij orthodoxe joden, ja. leeft dat heel duidelijk. Ja. Kijk, maar ook Johannes de Dopen begon met zijn prediking. Ja. Wat was het? Hij zei: Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij. Haha, eindelijk. Ja. En bij een koninkrijk hoort een koning. ja. ja. En, en de heer Jezus zelf ook begon ook zijn mm -hmm. uh, prediking. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ja. En de vraag is, waarom is dat toen niet gebeurd? Waarom, wat, wat zit daar dan allemaal achter? Ja. Waarom, nou, vertel. Maak ons dat zit, ma ma ma ma eens even helder. Ja, ja. <laughs> ik... Uh, uh, het uitstel van het koninkrijk noemen we dat wel ja. Waarom dan niet twee jaar uitstel? Waarom moet het jongste volk. Twee jaar, tweeduizend jaar. 2000 jaar. Tweeduizend jaar, nou, ja, goed, goed, 20 <laughs> eeuwen dan. Nee? Nou, ja. mo daarvoor moet je eens gaan kijken naar, uh, naar die eentocht in Jeruzalem, ja. waar je het net over had. Uh -huh. Dat is zo'n interessante geschiedenis. De heer Jezus had net een groot wonder gedaan, hij had laatst er eens opgewekt. Ja. Na nou vier dagen in het graf gelegen te hebben. Ja. Nou, de mensen waren dol van enthousiasme. Ja. Liep tegen Pasen. En toen zei op een gegeven moment, heer Jezus, laten we naar Jeruzalem gaan. Nou, de apostelen, de discipelen dachten, nou gaat het gebeuren. En er waren in Bethanië waar de honderden mensen die kwamen Lazarus bezoeken. Ja, ze wilden wel eens weten wat dus die vier dagen gedaan had, natuurlijk, toen hij ja. het graf lag. Gewoon in coma of in dood Ja, dat weten we niet, maar goed, nee. hij was dood. Ja. En dus die kwamen kijken. Die stuurden ook een boodschap naar, uh, naar Jeruzalem, mm -hmm. want er waren duizenden, duizenden pelgrims voor het ja. paasfeest, op Pesach. Ja. Dus die hadden toch niks anders te doen, dus die kwamen in grote optochten er waren een grote menigte, die kwam van Jeruzalem af. En een menigte die ging met de heer Jezus mee. En toen gebeurde er iets helemaal, iets wonderlijks. Toen haalde de heer Jezus dat ezeltje, die hij halen. Ja. Ja, toen zachten ze, nou, nou weten we het. Want al die, die joden, die kenden de Bijbel. Aha. Dus die dachten meteen, die fluisterden meteen naar elkaar. Vooral de schriftgeleerden onder hem. Ja. Zacharia 9, vers 10. Aha. Dan laten wij maar eens kijken wat er in Zacharia 9, vers 10 staat. Zachariah 9, en dan vers 10, even kijken. Ja. Even bladeren. Jubeluidigheid, dochter van Sion. Nou, dat deden ze, ze juicht. Ja, ze juichten ze zeker. Wat riepen ja. ze? Let op wat ze riepen: Hosanna, de koning komt. Ja. Riepen ze. Hosanna, voor de zoon van David. Ja, dus ze verwachten echt dat hij ja, juist. Hosanna, koning was. het koninkrijk van onze, de, van onze koning David. Ja. Dat verwachten en, ze. En al. in wezen hadden ze gelijk. En in wezen hadden ze gelijk. Want er staat hier ook, zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig, Nou, dat hadden ze wel gemerkt van de heer Jezus. Zegenvierend, ja mm -hmm. hij had. Lazarus net opgewekt, nou dan ben je echt wel zegenvierend als je ja. macht over de dood ja, ja. hebt. Hij was nederig, ja. zei de heer Jezus ook, ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Hij rijdt op een ezel, zie je wel, hij rijdt op een ezel. Ja. En wat zal er dan gebeuren? Vers 10, dan zal ik de wagens uit Ephraim dat waren die Romeinse strijdwagens, okay. en de paarden uit Jeruzalem te niet doen. Ja. En ook de strijdboog wordt er niet gedaan. Ja, dat waren die Romeinse soldaten en die Samaritaanse soldaten, die op de muur van Jeruzalem stonden en als er maar wat gebeurde, ja. dan joegen de pijlen door de, door de lichamen van de opstandelingen. Mm -hmm. En zijn heerschappij, hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de rivier tot aan de einde der aarde. Ja. Het koninkrijk van God vanuit Jeruzalem over het einde der aarde. Maar het was niet gebruikelijk dat een koning op een ezel... Nou, dat was, nou ja, zo zowat. Het staat, in de, schrift. Ja, het staat het, in de schrift. En het gebeurde. Dus het maar, moet gebeuren. Maar uh, dat was mijn vraag. Was het niet gebruikelijk? Ja, ja, dat was ook gebruikelijk wel. Dat een koning op een ezel kwam? Sowieso? Ja, dat, dat in sommige ja. landen wel. Ja. Meestal ook op een paard. Ja. Nou ja... De Jezus ging dus op dat ezeltje. Hij ging Jeruzalem binnen. Hij ja. ging naar de tempel. Nou, dat, dat was het, hè. Dat, dat, dat hoopte ze op. En toen ging hij die tempel binnen. Wat deed hij daar? Wat deed hij daar? Nou, zeg het maar, wat deed hij? Wat hij deed? In die tempel. Ja, ik neem aan het woord van God verkondigen. Hij deed helemaal niets. De meeste mensen, als ik dat vraag, waar ja. dat trapte jij niet in natuurlijk. De meeste mensen die, dat vragen, die ik dat vraag zeg, hij ging de tempel reinigen ja nee, dat deed hij niet, lees maar. In Markers 11, vers 11 lees ik dat. Hij kwam te Jeruzalem, de tempel binnen. En, nou, daar komt en nadat hij rondom alles overzien had, hij bleef dus even rustig ja. staan en keek eens naar links en afwachtend naar rechts en naar voren, hij wachtte even af en keek wat er zou gaan gebeuren. Hij ergerde zich natuurlijk ja. aan al die kooplieden, ja. Maar hij deed er niets aan. En vertrok hij, toen het al laat geworden was, het was laat, dus hij heeft de tijd genomen, en ging hij terug naar Bethanië, naar de Twaalfe. Ja. En de dag daarop, kwam hij weer terug, en toen heeft hij de tempel pas gereinigd. Ja. Waar wachtte die dan eigenlijk op? Waar ja, dat wachtte? is wel interessant. Dat is interessant, een, Zo ja. heb ik dat nooit gelezen, eerlijk gezegd. Nee, maar nee. wachtte die op? Ja, je moet altijd vragen stellen aan ja. de Bijbel, dat nou, leert het meeste. Ja, ja precies. Nou, wat zongen de mensen? Wat riepen ze? Hosanna, Hosanna de koning komt. Ja. Waar haalden ze dat vandaan? Van een intochtspsalm in Jeruzalem. Mm -hmm. Dat is psalm 118. we nou, dat maar eens bekijken. Je moet altijd schrift met schrift vergelijken. Altijd, ja. Nou, psalm 118. Waar lezen we dat? Psalm 118. Even zien. Daar zingen we dat bekende lied, vers 24. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Nou, dat vonden ja, ze prachtig, natuurlijk. Ja, ja. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Dat deden ze ook, ja. dat klopt. Och Heere, geef toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. In het Hebreeuws staat er Hosanna. Dat ja. is het eigenlijke gebed, Hosanna. Ja. Geef heil, geef voorspoed. En dan komt het. Gezegend, Hij die komt in de naam des Heeren. Dat riepen de mensen ook. Ja. Gezegend, Baruch, Haba, Beshem, Adonai. Gezegend, Baruch, de komst in de naam van de Heere God. Ja. En dat riepen de mensen. Denk erom, de mensen zaten op het goede spoor. Ja, tuurlijk. Ja. ja. ja. En, en daarom zeggen ze vaak, de Joden hebben Jezus verworpen. Wel nee, de mensen zaten op het goede spoor. Ja. Ze herkenden hem als, als, als de komende koning, als de verlosser. En daar rekenen ze ook op. En dan staat er een volgende zinnetje, en daar zit de sleutel... Wij zegenen u uit het huis des heren. Wie zaten er in, wie in het huis des heren? Wie waren de baas over het huis des heren? Farisees, de, ja. de, de, de schriftgeleerden, schriftgeleerden ja. en de overpriesters. De ja. die lagen ook wel eens met uh, okay. uh, de schriftgeleerden. Ja. En vooral met de overpriesters over hoop. Mm -hmm. Maar het waren de overpriesters en de schriftgeleerden. <coughs> okay. En dat staat in de schrift. Dus die moesten hem zegenen. Ja. Die moesten de heer Jezus erkennen als koning, als verlosser. Ja. En die bleven daar in hun hutje, in hun studeerkamers of in hun vergaderzalen bleven ze zitten. En, en, en ze deden niets. Hmm. En toen, waarom ging hij de volgende dag wel die tempel reinigen? Omdat het reinigen van de tempel was voorbehouden aan de Messias. Staat ook in de Bijbel. Dat hij het huis dus des des schoon zou maken. Dat hij een rovershol zou reinigen. Ja. En, en hij wilde dan nou toch nog eens een keer laten zien dat hij het was. Ja. En daarom kregen okay. we daarna dat leven. Dus dat was niet zomaar. Dat, dat was uh, niet zomaar. Uh, het was niet toch? omdat hij opeens verontwaardigd was van... Uh, jongens, nee. jullie maken een rovershol van mijn vaders huis en dan nou ga ik het even, even reinigen. Dat was dus een dubbele betekenis. Een dubbele betekenis. Maar die tweede betekenis is... Dat het inderdaad een messiaans signaal was. dat hij die tempel ging reinigen. Ja. Dat hij de messias was. Dat zouden de Joden ook kunnen weten vanuit. dat zouden ze kunnen weten van van vanuit hun God. kennis van de schrift natuurlijk. Ja. En wat doen die leiders, die schriftgeleerden? Die gaan ruzie maken met de Jezus. Ja. en die vragen dan. krachtens welke bevoegdheid doe je dat? Ja, omdat zij niet erkenden wat het volk wel erkende. Ja, dat was het hele punt. Ja. En. Uh, en, en toen zei de heer Jezus, dat zeg ik niet. Mm -hmm. Eerst moeten jullie maar eens een keer zeggen, dat uh, die doop van Johannes de Doper, was die nou uit God of niet? <laughs> ja. En dat was natuurlijk erg. Maar waarom kwam waarom u met zo'n antwoord? Dat is een Joods gebruik. Ja. Een, een, een vraag, wordt ook door een tegenvraag. Aha. Ik was met een, een Joodse vriend toen de tijd in gesprek. En ik zeg, waar haal jij toch de kracht vandaan? Uh, om, om dit werk, dat hij het een heel belangrijk, prachtig werk, uh -huh. hij, om dat allemaal weer te doen, al dat leed aan te horen, waar haal je de kracht vandaan? Ze? Ja. En hij zegt, ik ga, ga je ook een vraag stellen, waar haal jij de kracht vandaan? <laughs> he, he. Ja, en de, ja. die vraag is meteen het antwoord natuurlijk. Ja. Hè? Ja. En, en zo stelde de heer Jezus ook een wedervraag ja. aan, aan ze. Uh, en dat was ook, een, zij konden geen ja of nee zeggen. Want als ze ja zouden zeggen... Uh, die doop van Johannes is uit God, mm -hmm. dan hadden ze erkend dat ook de Heer Jezus uit God was. Ja. Want hij, Johannes proclameerde duidelijk de Heer Jezus als de Zoon van de Allerhoogste ja. God. Ja. En als ze nee zouden zeggen, dan zouden ze die hele volksmenigte, zouden ze op hun nek krijgen die net geroepen had, Hosanna de Zoon van David. Precies. Oh, hij zegt, wij weten het niet. Nou, dan geef ik jullie ook geen antwoord. Ja. Jullie zijn het antwoord niet de moeite waard. Dat was de tragiek. Ja. En daarom zien we ook, dat de Heer Jezus, even later, houdt die, die verschrikkelijke reden in Matthäus 23 over, tegen de schriftgeleerden en tegen de overpriesters. En hoe eindigt hij deze reden? Hoe eindigt hij deze reden? In Matthäus 23, het allerlaatste vers, daar zegt hij, Gij zult mij van nu aan niet meer zien, tot gij zegt, Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Ja. Het volk riep het, ja. maar ja. zij riepen het niet. Ja, dus ook de leiders moeten, moeten... hem gaan erkennen. Ja. En ja, daar zitten we. Dus ook de leiders van nu. Zo ook de leiders van nu natuurlijk. Ja. Daarom is het heel interessant dat die leiders die verenigd waren in het zogenaamde Sanhedrin. Ja. Het Sanhedrin dat de heer Jezus dus veroordeeld heeft. Die... Leiders, die, dat Sanhedrin zal hem ook nu moeten herkennen. Ja, precies. En hij zal dat ook goed moeten maken. Ja. En daarom is het zo interessant dat een paar jaar geleden, na eeuwen, eeuwen niet meer gefunctioneerd te hebben, niet meer bestond, dat er ook weer een Sanhedrin is. Ja, dat wou ik Israël. net vragen. Is, is, er ja, er is er weer een Sanhedrin? Ja, is er weer een Sanhedrin. En die speelt in het politieke en in het uh, volksleven van Israël toch een steeds grotere rol. Ja, een hele boeiende Maar zijn. waarschijnlijk dan vooral onder de orthodoxe joden. Of ja, maar er zitten ook, niet seculiere mensen, dat kan natuurlijk niet, maar er zitten niet alleen rabbijnen in, maar er zitten ook uh, geleerden in. Okay. geleerde algemene ja. geleerden, gelovigen. Dat is een, uh, een respectabel instituut geworden daarin, Israël, nee. dat, dat Sanhedrin. En wat is, zal het uh, functie zijn dan van het Sanhedrin straks? Uh, die hebben gezag over uh, allerlei halagische zaken. Hala, halag, de halagie is het, de hal, is het uitleg van de, de Bijbel, de Tanach, de Torah vooral, yes. uh, voor deze tijd. Want deze tijd is anders dan die tijd, yes, dus je yes. moet de geboden, moet je dus daarin niet aan aanpassen, maar daarin passen. Ja. En, en da daar hebben ze een taak in. Ja, dat lijkt me heel lastig, omdat je vooral terugkijkt en niet zozeer vooruitkijkt. Dat, dat blijkt, maar, ja, dat lijkt. me. Het is maar en... goed dat jij er niet in het zit. <laughs> nee, want uh, ik denk dat het vooral belangrijk is om, uh, zeg maar, hoe kun je vertalen van wat je in het Oude Testament leest uh, in het Nieuwe Testament. Ja, ja dat is ook, voor ons is dat ja, ook al moeilijk. Ja, dat is voor Go ons al lastig. Dus voor, ja, voor... Want de Jezus die zegt ook, wie mij lief heeft, bewaart mijn geboden. Ja. En wie mijn geboden bewaart, is het degene die mijn lief heeft. Ja. Maar hoe, hoe vertaal je al die geboden? Precies. Hoe betaal je de, de woorden van de heer Jezus elke dag in ja. je eigen leven? Ja. Ja. ja, we kennen het verhaal uh, oude wijn in nieuwe zakken. Dat werkt dus niet. Ja, ja tuurlijk. Ja, dus dus, dus daar, ga, daar gaat het eigenlijk als, als scheef. Ja, ja. ja. Maar goed, uh, hoe, hoe loopt dat af? Dat hebben we, meen ik, in de vorige uitzending, of een van de vorige uitzendingen. Dan op een gegeven moment zal... Jeruzalem zo in het nauw zijn he, dat er in Jeruzalem bitstonden gaan ontstaan. Ja. En in Zachariah 12 lezen we dat. Als Jeruzalem belegerd wordt door allerlei volken. He, ze worden nu belegerd door de uh, Europese Unie. En met al hun rotopmerkingen over Israël. Ja. ja. ja en, en, en natuurlijk uh, Iran. En uh, Iran. Die blijft maar schreeuwen. En, en het gevaar van het gifgas van, uh, van Assad. Ja. Ja. Al die dingen, Maar dan, in die grote nood, zal Israël naar God roepen daar in Jeruzalem. Ja. En dan uh, zal het teken van de Zoon des Mensen in de wolken verschijnen. Ja. En dan zullen ze Hem zien aan de wonden, in zijn handen ja, en in zijn voeten. Ja. Ja. En, en dan, en, zal, en dan die... zal ook natuurlijk de hele Sanhedrin en, en, en <laughs> alles zullen dat, dat, dat zien. En zullen dan Hem gaan herkennen. Ja. En zullen ook zeggen, sorry, alsjeblieft, we waren fout. Nou ja, er moet natuurlijk ook wel iets, iets, uh, iets geweldigs gebeuren. wil zeg maar, zo'n heel volk, wat door de jaren heen uh, overal rond heeft gezorven, wat uit allerlei culturen ja, nu ja. samenkomt, uh, als één grote boeket mengeling van, van allerlei culturen. Uh, dan moet er wel echt iets heel bijzonders gebeuren. Wil je dat allemaal in één ja, keer samenbinden? Ja, te meer na zo'n 15, 16 eeuwen, haat van het christendom. Ja, ook dat. En, ja. en, en, en, en, en gevaar vanuit het Vaticaan. Ja. En, en, en, en de synodes die Israël ook zo nodig moeten gaan uh, veroordelen. En die zo nodig de vijanden van Israël moeten steunen. Je moet toch ook voor de Palestijnen. Natuurlijk ben ik voor de Palestijnen dat ze de Jezus zo gauw mogelijk aannemen. Ja, natuurlijk. Nee? Nee, en, ja. en, en, en, en, en dan, als de Heer zelf aan hen verschijnt. met de wonden aan zijn handen en zijn voeten. dat is de enige manier waarop de authenticiteit van. Yeshua de Messias en zijn offer op Golgotha ja. herkend kan worden. Maar nou, de moslims die verwachten de heer Jezus toch ook? Ja. Ze zeggen toch, Isaac komt terug. Ja, ja zij geloven, maar zij geloven niet dat hij gestorven is. Nee, dat... Hij dat, had een schijndood. Dat, dat was het punt. want Ik werd een keer geconfronteerd op, ik geloof dat het via de Dolorosa was, en toen zei een Arabier tegen mij, ja, maar Jezus komt terug. Toen zei ik, dat kan helemaal niet. Toen dus keek hij me heel raar aan, Van, dat kan niet. Ik zeg, nee jullie geloven dat hij een profeet is. En ik was net bij, bij het graf van Zacharia en een andere profeet, Hagie of zo, en uh, die zijn dood, dat zijn waren profeten. Dus als, als uh, Jezus een profeet is, ja, ja. dan kan hij niet terugkomen. Ja, ja, en ja. trouwens, waarom komt Mohammed dan niet terug? Dus ik zei, je moet nadenken. Ja, ja, ja, dat moeten we allemaal natuurlijk. Ja, dat moeten we allemaal. Maar zo, zo uh, was ik heel verbaasd, had zeg maar Arabieren gezegd van, ja, Jezus komt terug. Daarom geloven ze natuurlijk dat hij niet gestorven is, dat hij schijndood was ja. en daar in de hemel wacht. En uh, ja, zo, zo actueel is dat. Ja, maar, maar, maar het is natuurlijk raar, omdat zij zeggen, ja, God heeft geen zoon. Ja, ja, ja. Dat, dat verkondigen ze ook. En, en toch verwachten ze Jezus terug. Tuurlijk. En uh, ze hebben dus al, en dat is ook weer een teken van eindtijd, ze hebben dus ook al in, de, uh, in Damaskus een ISA-brigade opgericht. Ja. Dat is Isa is de, de, de, de, de Korannaam voor, ja, voor de Jezus, de Jezus ja. voor Yeshua. Ja. Ja. En dat is een zeer fanatieke jihadbende, is dat? Ja. Omdat zij geloven dat, dat Yeshua een eind aan de Joden en een eind aan de Christenen gaat maken. Oké. Okay. Ja, ja. Dat zat ja. ja. dus allemaal is, in mijn boekje. Het is hun, hun, uh, is hun visie. Messias. Maar voor, voor Israël zal dat het, het meest ontroerende moment zijn uit hun geschiedenis. Tuurlijk. Ja. En dan zullen ze, dan staat er dus. In Daniel staan een paar geheimzinnige getallen. Heel geheimzinnig. Ja, dat, het gaat over die 3,5 jaar ja. waar we het nog eens over zullen hebben. Ja. En dan staat er dat ze 30 dagen moeten wachten en dan, en dan... nog 45 dagen moeten ja, wachten. Ja. Ik denk ja. dat die 30 dagen wachten, 30 dagen rouw zijn over, over Yeshua. Want ze hebben 30 dagen rouw gemaakt over Mozes, ja. 30 dagen rouw gemaakt over Aaron. Hoe zouden ze dan niet de grootste zoon van Israël en zo is hij toch ook ja. de grootste zoon van Israël niet 30 dagen rouw geven? Ja, ja. Ja, en dan uit, nog, uitgestelde rouw. Dat is uitgestelde rouw natuurlijk. Ja, ja dat natuurlijk. Ze, ze zien het nu pas ja. op dat ja. moment. Ja. En omdat het Christendom 1500 jaar gefaald heeft, mm. alleen maar haat en boosheid tegen de Joden, hmm. en daarom gaat de Heer zichzelf aan hen openbaren. Ja. Dat is een logische zaak, is dat. En ons gebed is dat dat zo spoedig mogelijk gaat gebeuren. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering, ik heb ja. nog één vraag aan je. Wat is voor jou nou de meest kenmerkende tekst uit het Oude Testament die zegt van, maar niet aankondigt de geboorte van de Heer Jezus, of heel concreet dat Hij de Koning wordt? Heb je, je zo'n tekst? Heb je zo, ik, ik Ja. Overval, ik overval je er een beetje mee. Nee, maar. overvalt niks. Ik heb er verschillende. Micha, laten we nou Micha maar een keer Aha. nemen. Want dat is tenslotte die tekst van Kerst. Ja. En dat is die, die bekende tekst van Bethlehem Efrata. Ja, dat is Micha 4 is dat, als ik me goed herinner. Ja. Of is dat. Uh, Micha 4, uit? ja. En, nee, Micha 5 is het. En gij, Bethlehem Efrata. Gij zijt klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen, en dan komt het weer, die een heerser zal zijn over Israël. Hmm. En dan zien we nog meer, wiens oorsprong is van de dagen van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dat noemen ze dan in de theologie de pre-existentie van de Messias. Ja. Dat al uh, uh, Eer Abraham was, zegt de heer Jezus, ben ik. Ja. En dat zijn die, die teksten die staan hierop. Nou, en dan gaan we wat er dan gebeuren. Daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd dat zij die bare zal gebaard heeft. En dan komt er een hele tijd, komt daartussen, die 2000 jaar. Ja. En dan komt het. Dan zal het overblijfsel van zijn broeders terugkeren met de Israëlieten. Mm -hmm. Dus het overblijfsel van zijn broeders is Juda, want hij was een Jood. Terugkeren met de Israëlieten. Dat is Ephraim ja. En die komen ook nog terug. Ja. Dan staat er... Zal hij staan, dan zal hij staan. Dan zal hij niet gekruisigd worden, dan zal hij staan. Ja. En hen wijden in de kracht van de Heere en de majesteit van de naam van zijn God. En zij zullen rustig wonen. Dat is de wederkomst, weer de eerste komst en de Precies. tweede komst. Ja. In één tekst, zoals we in Zacharia hebben gezien. Uh -huh. En nu zal, hij, nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde en hij zal vrede zijn. Ja. En, en, dat is, en waarom dan die lang, dat lange uitstel? Daar ja. hebben we geen tijd meer voor, zeker. Nee, dat uh, moeten we verplaatsen naar een andere aflevering. Oké, één opmerking erover. Ja. Twee redenen. De leiders moeten hem herkennen. Dat ja. zit erin. Ja. En de tweede reden is voor ons: ja. dat wij hem herkennen. Dat wij, ja. ja. ja. Israël, elf. Uh, zij zijn blind opdat wij zouden zien, zegt Paulus ja. in Romeinen 11. Ja, en dat is. Om uwentwil, zegt Paulus, zijn zij vijanden van het Evangelie. Ja. Sommigen al tenminste, lang niet allemaal. Om uwentwil zijn zij vijanden van onsentwil. Ja. En daarom is het lijden van Israël ook een stuk messiaans lijden. Om onsentwil. En daarom horen wij Israël te zegenen. Dankjewel Jan voor deze prachtige uitleg over profetieën rond de geboorte van de heer Jezus. En over de intocht en alles wat daarmee te maken heeft. Ik wil u heel hartelijk danken voor het kijken naar deze aflevering. Wij mogen Israël zegenen, horen hoorden we net Jan van Barneveld afsluiten. En het is ook goed om dat te blijven doen, zeker in deze tijd. Dank voor het kijken graag tot een volgende aflevering van Eindtijd en profetie. En die vrouw die heeft twaalf sterren op haar hoofd, de twaalf stammen natuurlijk. En de maan onder haar voeten. De maan onder haar voeten. Wat staat er op elke minaret van elke moskee?